Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. 850.000, dat is het nieuwste aantal slachtoffers van de hek bij een laboratorium in Rijswijk. Het verhaal speelt al weken en telkens wordt er meer duidelijk. Hackers braken in bij een lab dat werd gebruikt door het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het laatste nieuws is dus dat getal van 850.000 mensen van wie gevoelige informatie is gejat. Ook als jouw gegevens zijn gestolen, krijg je daar een brief over. Er zijn veel vragen bij ons gekomen over welke gegevens zijn van mij nu precies gedeeld, dat weten wij exact en daarover gaan wij hen ook informeren. Ja, je moet dan denken aan bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, BSN-nummers en testuitslagen. Twee Amsterdamse agenten zijn mishandeld en aangerand toen ze een overlastgever wilden oppakken. Dat gebeurde woensdag bij een opvang voor asielzoekers. De man, die geen bewoner is van de opvang, was tennis aan het schoppen. Bij zijn aanhouding sloeg hij de ene agent in het gezicht en de ander greep hij in het kruis. In dezelfde Amsterdamse noodopvang werd eerder de verdachte van de moord op Lisa uit Apkoude aangehouden. Terwijl de overlastgever werd opgepakt, liepen enkele bewoners een stille tocht voor Lisa. President Trump zet de beveiliging van oud-vicepresident Kamala Harris stop. Vanaf maandag wordt ze niet meer door de Secret Service beveiligd. In de Amerikaanse wet staat dat vicepresidenten tot zes maanden later nog bewaakt mogen worden. Biden had die periode voor Harris met een jaar verlengd. Maar dat draait Trump nu terug. En Murphy uit Tilburg is pas zes, maar hij is nu al gepolst door FC Barcelona. Hij deed mee aan een trainingskamp in Rotterdam. En daarna kregen zijn ouders een mail dat Murphy zijn kunsten ook bij Barça mag laten zien. En dat is een droom die uitkomt. Je mag op het veld voetballen, ook in het stadion. En dat vind ik wel leuk. En ik heb dat nog nooit gedaan. Ik wou er al zo lang naartoe en nu gebeurt het pas. Ja, pas, zegt hij. Hij is dus pas zes. Nou, in Barcelona mag hij meedoen met een voetbalkamp waar scouts van de jeugdopleiding lopen. Mocht hij daarvoor geselecteerd worden, dan pakken zijn ouders meteen hun koffers. Maar ze zeggen het is het belangrijkste dat Murphy plezier houdt in het voetbal. Heb ik het weer voor je? Vanavond overal nog kans op buien. Morgen begint zonnig, later bewolkt en regenachtig bij een graad of 22. Zondag wordt een grijze, natte dag. Een heel klein beetje kans op zon en maximaal 23 graden dan. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud... de meeste vertraging nu in Noord-Holland op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Badhoeverdorp en Knobe de Nieuwe meer 20 minuten vertraging. Een half uur oponthoud op de A9. Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velse, Althans, beter gezegd, voor knooppunt Velsen 14 kilometer file. Met een half uur vertraging. De A10... Tussen amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam-Buitenveld... het zes kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn daar twee rijstoken dicht. Daar is een politieactiviteit aan de gang. En de N202 ten slotte Amsterdam richting IJmuiden... voor de aansluiting met de A22, drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Baby Stay with me Why Said you give me He was singing You're 20 seconds, 20 years. In the living room Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij een arrestatie in een AZC in Amsterdam is één agent mishandeld en een ander aangerand. De verdachte is geen bewoner van de opvang. In hetzelfde AZC werd eerder de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa opgepakt. In Utrecht worden volgend jaar gasgeneratoren ingezet om overbelasting van het stroomnet te voorkomen... Vooral op piekmomenten lijkt het net de vraag niet aan te kunnen. De generatoren kunnen dan extra stroom leveren. De omstreden kap van het betonbos in Groningen mag worden hervat. Het werk werd woensdag stilgelegd... omdat omwonenden zeiden dat er beschermde diersoorten zaten. Na onderzoek stelt de gemeente dat het betonbos niet essentieel is... voor de gespotte eekhoorn. Het weer op steeds meer plekken regen, met lokaal ook onweer. Het is ongeveer 22 graden. Dit is ZFM. Jet. Jet FM. Hit. uit Zandvoort ZFM 106 FM 106.9 FM